Er is nog veel onduidelijk over de brandstichting van een synagoge in het Australische Melbourne. Tijdens het ochtendgebed werden daar brandbommen naar binnen gegooid door gemaskerde mannen. Correspondent Mike Weijers weet meer over de aanslag. Er wordt wel vermoed dat het gaat om twee mannen die gemaskerd waren inderdaad. Um, maar het gebeurde om vier uur s'nachts ongeveer. Er waren toen maar een paar mensen aanwezig um, in de synagoge. Een van de bestuursleden van de synagoge die was er uh, en die vertelde dat er hard op de ramen... En deuren werd gebonkt voordat uh, die, die brandende stoffen naar binnen werden gegooid. Maar meer dan dat is op dit moment nog niet duidelijk. De Australische premier Albanese spreekt van een antisemitische aanval. die duidelijk bedoeld was om angst te zaaien. Er is één iemand licht gewond geraakt. De rechter doet vandaag uitspraak in een zaak tegen de jongen van 16 die Thierry Baudet op zijn hoofd sloeg met een bierflesje. Gebeurde vorig jaar toen de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in een Gronings café was. De verdachte kan jeugddetentie en een taakstraf krijgen. Babynieuws voor Max Verstappen. Hij wordt vader. De Formule 1 coureur schrijft op Insta dat zijn vriendin Kelly in verwachting is van hun eerste kindje. Het nieuws komt vlak na de vierde wereldtitel van Verstappen. Afgelopen zomer zei Max al dat hij graag kinderen zou willen. En de Sint is nu echt het land uit. De kerstboom kan erin. Maar sommigen die konden daar echt niet op wachten. Ja, pret heb ik het hele jaar hoor. Want bij mij is het hele jaar kerstmis. Robbie uit Volendam heeft het hele kerstdorp al opgetuigd. En ook Irma uit Wormerveer was er lekker vroeg bij dit jaar. Vorige week ben ik begonnen. Skibaan is het mooi geworden weer dit jaar. Met al de poppetjes, springende poppetjes. Hier zit dan ook nog zo'n muziekje in. Maar dat moet je ook niet de hele dag aan hebben hoor. Nee, verstandig. Mocht je nou in de buurt wonen van Volendam of Wormerveer... dan zou ik zeker even op zoek gaan naar de huizen van Robbie en Irma. Want de kerstgezelligheid spat er vanaf daar. Het weer dan. Vooral langs de kust nog altijd flinke windstoten tot 100 km per uur. In het midden en noorden geldt daarom code geel. Hier en daar valt een bui. De zon komt er af en toe ook nog tussendoor. En het wordt vandaag een graad of 9. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het Zuidoosten, komen zware windstoten voor. de vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Afrit Avenhoorn, 8 kilometer. Met een uur vertraging, bergingswerkzaamheden houden daar de rechterijstrook dicht. En dicht voor uh, vrachtwagens en auto's met aanhanger... is de N307, de weg Hoorn-Kampen, in beide richtingen in verband met de harde wind. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ik zeg, uh, goedemorgen Ik zeg. Uh, luisteraars en ladies uh, van de radio. Goedemorgen, goedemorgen. allemaal. Hoe is het met jullie? Nou, geen rust aan de kust. Kijk even naar buiten. Goeie, maar oei, raak oei, oei, We hierheen, hè? Ja, ja, ja, ja. We doen ons uh, naam eer aan ja. hè, vandaag. Zo. Je eentje. Maar Zo. wel lekker dat we een hobby hebben die binnenshuis ja. is. Hè? Ja, ja. ja. Heerlijk. Heerlijk. Wat fijn dat we geen wandelclubje zijn begonnen met z'n drieën. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dan zitten we lekker bij de kachel. Ik hoop dat iedereen thuis ook lekker binnen, lekker luistert. Ja. Ja. ja, En hoe hebben jullie uh, Sinterklaasavond beleefd? Uh, ik, ik, oh, daar ga ik straks iets over vertellen in mijn column. Oh, oh, ja, oh, oh, dan ja, vertel dan, dan het, nog maar even over. niks. Oh, nou, dan, dan weten jullie dat al ja. Zet je maar schrap. Ja. Bereid je maar voor. Leg de Kleenex uh, doekjes maar <laughs> klaar. Wat het wordt natuurlijk weer. weer wat. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, ik heb voornamelijk zitten vrezen dat hij van het dak af zou waaien. Ja. ja. Zo'n oude man met zo'n paard met dit weer. Ja, en ja. die moeten al rekening ja. houden met die plaat op het dak. Hè. Dus ja. Hoe heette die dingen? Zonnepanelen. Zonnepanelen. Het dan is er oh, ook niet blij Nee, nee maar die is alle kanten. Of, ik heb hem vanmorgen niet zien liggen in de tuin, dus het is allemaal goed gegaan. Toch Waarschijnlijk, wat, ja. Wat ja, dat ja, uh, zag ik. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, ik hoop wel dat die wind mee heeft hè. vandaag naar richting het zuiden. is hij ja, zo thuis ja. Ja. En jij, Bol? Ja. Uh... Uh, nou, ik heb de stoute schoenen aangetrokken gisteravond. En ik ben plotsklaps. Uh, uh, heel spontaan heb ik, uh, heb ik van zolder heb ik, uh, tante, uh, of oma Pietje uh, tevoorschijn gehaald. Ja. En ik ben uh, even dorp in geweest. En oma Pietje, is dat van het Sinterklaastoneel van vroeger? van Of uh, nee. nee, oma Pietje, uh, dat was mijn alter ego in uh, Sinterklaastijd. En dan huh? uh, ging ik dus met mijn oranje uh, rollatortje. En ik had... Uh, <laughs> ja, en... Uh, en mijn stok. En dan ging ik op pad. Ik deed intochten hier en daar. En uh, met Sinterklaas natuurlijk overal mee naartoe. Maar dat heb ik al jaren niet meer gedaan. Vooral omdat ik weiger om een roetveeg te worden. Ja. Dus uh, <laughs> gisteravond dacht ik nou... Uh, doei. Mijn hoofd wordt bruin. Is en toch m, wel des ik ben, ja. ik ben geen voetveeg, Ik ben geen roetveeg. En geen strookwapelpiet. <laughs> maar je nee, zegt... Ik, ik trok de stoute schoenen aan. Maar volgens mij waren het de stoute sloffen. Oh. Oh ja, wat erg. Ja, want oma Pietje loopt natuurlijk niet met schoenen. Die loopt met pantoffels. Ja. Ah, nou, ze, ze, ze liggen nog op de kachel, hoor. Ja, ja echt waar. Ik was zeikers naar het sponsen, inderdaad. En mijn sokken, en mijn panty, ja. en mijn jurkie. Want ik heb dan een jurkie Ja, als zo. Oh. En je ging oh. naar het café... Ja, ik, ben, uh, ik zal geen namen noemen, nee. maar er was gisteravond een clubavond. Ja. Sinterklaas was daar ook, maar ja, net toen ik aankwam, kwam ging Sinterklaas alweer weg. Ja. Maar goed, we hebben even gezellig nog uh, een beetje ja. rondgedanst en gedaan. Het was reuze leuk. En, uh, ik heb trouwens ook een, een, een pubquiz, was er. En toen heb ja. ik dus geleerd ja. dat 6 december niet de verjaardag is van Sinterklaas. Wat we allemaal altijd dachten. Ja. Maar het is een sterfdag. Ja, oh. ja. ja. ja. Nou, dus doen. eigenlijk is het een zeer trieste dag vandaag. Ja. vandaag. Ja. Weer, ieder jaar nemen ja. we weer afscheid van hem. Ieder jaar gaat hij toch weer... Ja, ja, ja. ja. ja. Okay. Nou, ik heb dus ook wel een liedje meegenomen voor hem... ter afscheid van Sint-Nicolaas. Maar uh, we hebben natuurlijk onze rituelen. We beginnen altijd met ons programma met een uh, liedje over een meisje, een dame, een vrouwenfiguur. En uh, dat gaat vandaag ook weer gebeuren. Dan moet ik heel even... Een ander schermpje opzij schuiven, anders weet ik niet eens wat ik ga draaien. We gaan luisteren eerst naar This Girl, uh, met, uh, dat is van Cooking on Three Burners met Kylie Aldist, en dat is een heel lekker nummer. Daar gaan we even mee starten en dan komen we straks weer bij jullie terug, lieve luisteraars, want we hebben weer een heel vol programma, een leuk programma. Dus uh, we hopen dat we jullie heel veel, een paar hele leuke uurtjes gaan bezorgen. Hier komt die This Girl. En George, bedankt voor de foto's van hè? Hartstikke hier. Deze is voor ben mijn zoon. Verkouwen. Die zit ziek thuis. Ah, en ik heb beloofd, ik ga een nummer voor je draaien. <tie> en dit is hem, ome Henk, ik ben verkouden. Ik werd wakker verdacht om een uur of drie. Pijn in mijn schort en mijn neus vol snort. Ik naar beneden voor wat sinaasappelsap. Ga ik onderuit, leg ik beneden aan de trap. Pijn in mijn kuiten, pijn in mijn kop. Ik snuit met de pletter, maar het houdt me niet op. Aspirine, vitamine C en D. Ik woon me gek naar de WC. <tie>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 Dank u! Wilt u vrucht aan de hand voor de mond houden? Sorry, ik kan u niet helpen, want ik ben verkouden. Hey. Hey, hey. Ik ben verkouden! Paar terug naar bed. Ik heb een kopje thee gezet. Arme knul van mij. Ik kom er straks gezellig. Ik ben verkouden! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik ben verkouden! terug naar bed. Ik heb een kopje thee gezet, arme knul van mij. Ik kom er straks gezellig bij. Verkalen! Verkalen!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 zou ja, je nog één. Ik ben verbonden met het automatische antwoordapparaat van Dr. Ackerman. Oh, dokter Ackerman is vandaag niet aanwezig. La, la, maar mijn zoekje, zou je nog één keer langs willen komen, want ik wil een beetje mismocht. U kunt u voortschap iets spreken naar de fiets Ja maar waarom komt u niet? Nou dat zit zo. Ik ben verkalen. Verkalen Ja, ja, ja. Henk, ik ben verkouden en mijn kind is ook verkouden. Maar is grieperig. Ja, ja dus ja, inderdaad van ons. Dus, ja, en voor iedereen hè, die nu in dat uh, rottige schuitje zit. Want wat kan je je dan beroerd voelen? hè? Zo. Ja, ja, dan. ja, ja. Ja, meiden. Uh... Ik zie dat, uh, dat Beb helemaal klaar zit voor het weerbericht. Willen we het ja, horen? We het nou, alleen als het goed is. Ah. Alleen als je goed nieuws ah. hebt. Nou Beb, we houden onze oren dicht. Nou, Ga ja. jij wel lekker het weer voorlezen? Ik zeg altijd al, kijkt u maar naar buiten. En nu kunt u ook gewoon luisteren. Ja. Um, het ja. is sinds gisteren natuurlijk uh, werkelijk herfst. Ruige herfst. Storm. En vandaag, vrijdag, gaan we wel profiteren van hoge druk. Het is dan over het algemeen droog. Dus dat zijn de goede berichten. En het wordt een graad of tien. Maar er staat inderdaad heel veel wind. Dus doe voorzichtig. Nou, en dan gaan we naar morgen. Morgen zorgt een volgende depressie opnieuw voor regen en wind. Dus ik heb gelezen dat men dat een tweelingstorm noemt. Vandaag komt deel 1 aan. Of is bezig. En morgen deel Deel 2. Dan is het dus, maar vanaf zondag draait de wind naar het noorden en dan wordt het allemaal weer anders. Want het noord tot noordoosten stroomt er een koudere lucht over onze streken. Dat betekent dat het kwik vanaf zondag omlaag gaat en dat het de volgende week maar een graad of 4 à 5 is. Als het in de nachten opklaart kan het er zelfs een graadje bij vriezen. Het weerbeeld laat wolken en zon zien. En soms valt er een winterse bui. Dat is dus bij ons. Velen van ons verheugen zich op een witte kerst. Daar is nog helemaal niets over bekend. Maar uh, we, gaan, we moeten ons even stand houden in een werkelijke herfststorm. En dit weer is ons geleverd door Rico Schreuder. Uh, onze zeer betrouwbare ja. weerman. Het teruglezen kan via regioweer.wordpress.com Um, het mooie van de tijd na Sint Nicolaas is natuurlijk dat we richting de verjaardag van onze uh, lieve Heer in Jezus Christus gaan, en uh, dat is vaak een tijd vol gezelligheid en uh, mooie muziek en uh, we hebben alvast in onze studio, ik zie hem net binnenkomen, hij komt net aanschuiven. Kees Roos die gaat ons straks van alles vertel vertellen over zijn jaarlijkse kerststallententoonstelling. tentoonstelling. Dat is een mooi woord voor oh, ja. ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja, goochje. Ja, ja, ja. Maar het allerleukste vind ik, ik heb één nummer, uh, een kerstnummer vind ik zo verschrikkelijk mooi. En dan vind ik het zo leuk dat ik ga hem meteen ook draaien. Ook ik gooi hem erin, wat mij betreft. Het mooiste nummer ooit. En toevallig is hij van onze dorpsgenoot Alan Clark. Ja, echt mooi. Going back for Christmas. Komt ie.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 Allen en Dane Clark met dat prachtige kerstnummer. En dan gaan we nu, uh, kijk ik naar mijn collega. Ja, want. Wat gaan even kletsen? Hè? Aangeschoven is Kees Roos. En Kees Roos, uh, welkom in de studio. Fijn dat je er weer bent. Goedemorgen. Uh, Kees is uh, de man van de Kerststallen tentoonstelling. En uh, dat is voor het vierde jaar. Het eerste jaar was uh, corona. In het museum? Ja, klopt. Dat was wel heel erg hoor. Oh, jongen. Heel lang bezig geweest met opbouwen en met Helle Jansen, hè? toen nog ja. de van het museum. Uh, heel lang, nog wel drie weken bezig geweest met opbouwen. En toen was de corona, kregen we lockdown. Mocht niemand ergens nee. meer redenen. Iedereen wil het eigenlijk vergeten, die tijd. Maar ja, ik had het vergeten. Want ik dacht eigenlijk dat het de derde keer was. Ik heb die eerste keer verdrongen. Ja, kijk. Okay, <laughs> ja, ja, ja, ja, nou, ja. en toen kwam Agatha Kerk, ja, Kerk. Ja, daarop de Agatha Kerk. Ja, dat ja, was ook heel mooi natuurlijk. Hè, met de, de, het licht van het glas en lood erbij. Ja, dat was natuurlijk heel ja, mooi. Ik herinner ja, me. Dat was heel mooi. Maar die hadden het jaar erop met de kerst iets anders. En toen mocht ik van uh, Gertjan jan Bluis naar de, het Oude Raad. Oude Raad, dus dat was... Ja. Vorig jaar. Dat was vorig jaar, ja. En dit jaar, Kees? Want je bent er weer. Hartstikke ik mooi. Ik ben er weer. En dit jaar uh, uh, heb ik met, uh, uh, met de dominee, met John... ...heb ik een, uh, een afspraak gemaakt voor in de Protestantse kerk. Protestantse kerk? Ja, de Protestantse kerk. Vanmiddag is daar de feestelijke opening. Ja. Uh, ik herinner me natuurlijk de Agatha van vorig jaar... Ik heb zo mijn bindingen met die kerk en we hebben daar heel wat rondgelopen. En al die mooie details van werkelijk van klein tot groot. Mm -hmm. Want er stonden ook poppen op mensgrootte. Ja. Uh, dus echt een stal op mensgrootte. Ja. Uh, heb je nog nieuwe dingen gemaakt? Niet dat het, niet dat het iets uitmaakt. Want, uh, oh, nee, sorry, ik zit te zwaaien naar de camera. Oké, okay. oh, want, uh, <laughs> want elk jaar. Uh, Kun je er helemaal in verliezen. Maar zijn ja. er, heb je nog, ben je nog bezig geweest met nieuwe dingen in het tussenliggende jaar? Nou, uh, uh, nee, niet echt nieuwe dingen dit jaar. Ik heb echt heel weinig tijd gehad voor mijn hobby afgelopen jaar. Dat was erg jammer. Maar ja, ik heb er weinig tijd voor gehad. Ik heb wel wat nieuwe stallen hoor. En, uh, en niet zo heel erg veel. En, uh, 50 nieuwe stallen. Kijk aan. Ik heb 50. Liefde. Geen, liefde, geen ja. nieuwe dingen. Ik heb gewoon 50 nieuwe stallen. Okay. Maar ja, moet, dan moet je niet uh, zeggen. Oh, ik heb 50 nieuwe kerstallen. En dan denken mensen aan, aan, aan misschien 20, 30 centimeter of zo. Nee, er zijn nog stalletjes bij van, uh, van 5, 6 centimeter. Ja, dat vond ik geweldig en, uh, altijd klein. Uh, ja, er ja, ja. Dus, zijn er uh, diverse uh, wel bijgekomen. Een paar hele mooie. Ik heb er ook een paar hele mooie gekregen. Uh, vorig jaar begon ik, ook met, begon ik met 400 kerstallen, maar toen ik ophield, waren er ineens 410. Oké. Okay. <laughs> ja, er zijn uh, heel veel bezoekers die kwamen en die zeggen, oh, ik heb op zolder nog een kerstdal staan van mijn oh, oma. Ja, ja, en daar ja, doen we helemaal niks mee. Wil jij hem hebben? Oh, ja, ja natuurlijk wel. Dus zodoende kreeg je dus van heel veel uh, uh, bewoners van Zandvoort en, en ook ver, verder weg nog hoor, kreeg ik dus allemaal kerstallen toegestopt. Ook je van hebt ook heel klein een, tot heel groot. Je hebt ook een prachtig shirt aan, dat gaan we straks even naar de webcam draaien. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want die passie voor kerstallen, hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat is heel vroeg ontstaan. Ik denk dat ik een jaar of zes, zeven was. Uh, mijn, uh, mijn grootouders waren hervormd, dus protestant. Mijn één dochter is met een katholieke man getrouwd. Die werd dus katholiek. Ja. Die woonde vlak bij ons. En dan elk jaar met kerst zetten zij een kersthal neer. En mochten de kinderen... De drie wijzen, zoals dat hoort, hè? Ja. die ze ver van de stal staan. Die komen die aan het eind, hè? Die dus komen dat aan het eind. De is dus dat die 6 januari pas dus kwam. En die mochten elke dag die wijzen één stapje <lacht> dichter bij de stal zitten. En dat integreerde me zo heel erg als kind zijnde al. Ja, ja, ja. Maar ja, puberteit, heb euh, je <lacht> niet zoveel interesse in kerstallen Maar toen ik op mezelf ging, toen dacht ik, oh, ik koop eens een kerstal het is er nog één, en nog één, en nog een, ja. en zo is het eigenlijk ontstaan. Zo is het ontstaan, ja. geweldig. Mag ik ja. wat tussendoor vragen, waar sla jij al die stallen op? Oh, ik heb ja. een garage, hoor. Oh, oh oké. Okay. Maar ja, ik heb, een ik heb... Daar goede vraag aan, want <laughs> ja. je hebt het over 410. Je, nou, ik heb, ja, 450 zijn het nu. Ja. <laughs> ja. Maar ik heb, uh, ik heb een garage, daar gaan echt de grote kasttallen in. Uh, ja. en, maar ik heb er wel 40 thuis staan. Die je gewoon het hele jaar in je huis hebt staan. Ja. Ja, ja, ja, maar er zijn niet al te grote. Maar ja, er zijn, er zijn kerstallen bij van 1200 euro. Die zet ik niet in de garage. Nee, nee. <laughs> nee. Jo, wat spannend. En die, die zijn dus ook nu allemaal te zien in de ja, kerk. Ja, ja, ja. De opening is vanmiddag. Hoe laat is het feest, uh, Kees? Nou, ik, ik, ik zeg half vijf inlopen en om vijf uur opent de burgemeester het. hè. De burgemeester. Die, ja. ja. En wanneer kunnen we de stallen bezichtigen? Op welke dagen van de week... Uh, de stel ik bezichtigen van, de dinsdag, uh, sorry, van woensdag tot en met zondag, van 12 tot 5. Oké, okay. ben jij er de, de hele tijd? Uh, het weekend niet. Oké. Okay. Nee, de weekends dan word ik overgenomen. Maar er zijn ook, uh, ik, heb, ik heb gelukkig medewerkers natuurlijk. Ik heb het niet alleen opgebouwd, want dat zou echt veel te veel zijn. <laughs> ja, dat kan me voorstellen. Ja, ja. ik heb twee, uh, twee hele lieve dames die me helpen uh, met, uh, met opbouwen. En, uh, een chauffeur die me uh, her- en rijdt als het nodig is om dingen te halen. Vanmiddag komen, de mensen, komen een, een tante van mij, 88, hè. Uh, die komt met haar vrienden, komt de... De catering verzorgen. Over oh, het enig. Uh, dus dat is, dat is allemaal wel heel erg leuk. Dus ik heb best veel hulp, op, want zonder hulp zou het echt niet lukken. Dat is echt de goed. reden dat, dat ik vraag goed. ben jij, dat komt dat je natuurlijk meer zou willen weten van die kerststad. De traditie is, komt uit de Bijbel. Hè? Yes. Ze, ze, ze konden niet terecht in de herberg. Ze gingen voor die grote telling. Konden niet terecht in de herberg. Kwamen in een stal. Ja. Kwamen in een... En, daar, en wat die, die stal is dus opgebouwd volgens bepaalde principes... Ja, die, er is een, ja, je een moet vader, weten. moeder, een kind en dan. Ja, ja dat, dat is zo. Maar de, de, de kerststal, uh, in, in de vroege tijd kon men niet lezen en schrijven. Nee. En dan kon je wel vertellen van, nou dat is dus, uh, zo is Jezus geboren. En iedereen maakte ze dan in zijn eigen een, een voorstelling van. Ja. Maar uh, de meneer uit Assisi, die heeft uh, op een gegeven moment die kerstal neergezet... Franciscus Fascista bedoel ik dan. Hè. Dat was de eerste kerststal. En hè? die heeft in, in Napels heeft daar uh, een eerste voorstelling gemaakt. van hoe hij in zijn brain dacht. Nou, zo moet een kerststal eruit gezien hebben. Dat weten we natuurlijk nooit echt, natuurlijk. Want ja, dat, dat, nee, maar om beelden, dat verhaal beelden om te maken. Vooral, vooral beelden te maken voor mensen die dus niet, uh, niet konden lezen en schrijven. Het was eigenlijk uh, negen, bijna 95% van de bevolking kon dat niet. Ja, ja, ja. Uh, en ja, dat, dat heeft zijn vlucht genomen eigenlijk. Hè. Hij heeft het jarenlang neergezet. Uh, uh, uh, maar op een gegeven moment kwam er meer en meer en meer. En voor je het weet was heel Italië vol met kerststallen. Ja. Uh, en uh, is dit ook een, ding in, een heel sterk ding in de katholieke kerk geworden. Is het, ja. Uh, er is ook een engel ergens boven de stal. Hè, ja. Die op alles toekijkt. Ja. Er, er ligt vee in. We ja. kennen natuurlijk de schaapherden met Schaapje op zijn rug en er ja. ligt een licht ja. een waren Een paar jaar geleden was er ook wat ongerustheid. Er mocht geen koe meer in de stal. Herinner jij je dat nog? <laughs> ik heb nou, daar toen notie van genomen. Ook helemaal weer doodgebloed. Uh, het is geen koe, het is een os. Het is een os. os, het is ja. een os. Ja. De os en de ezel. Goed, de os en was de dat ezel? een test? Was ja. dat een test, Beb? Ja. Uh, de, uh, en waarom zijn die er nou in eigenlijk? Hè? Want, ja. Waarom zit er nou een os en een ezel in? En waarom zijn de herders en koningen? Hè? Ja. Uh, nou, de, de, de herders uh, in, in, in toen de tijd waren heel arm. Hè, waren arme mensen. Uh, bij het verhaal wat Franciscus dus neergezet heeft. vanuit de, vanuit de Bijbel. van arm. hoort erbij. Ja. De koningen waren rijk. Hè? Dus het is het verhaal voor arm en rijk. De os staat voor kracht. Hè? Want een, een os is heel, heel sterk. Ja. En de ezel staat voor. en dat zeggen ze al zo dom als een ezel. maar een ezel is helemaal niet dom. Hè? En deze ezel is eigenlijk best intelligent. Hij is als hij geen zin heeft, dan gaat hij niet. Dus Juist. de ezel werd gezien als intelligent. Dus of je nou sterk was, intelligent, rijk of arm, alles hoort er eigenlijk bij. Maria, als je de afbeeldingen ziet van Maria en Jozef, dan zie je, dat is ook heel, heel gegeven dat mensen zichzelf interpreteren, want als je goed naar de stallen kijkt, dan zie je heel vaak een hele oude Jozef. Ja. En een en best wat, wat, wat oudere Maria. Maar dat is helemaal niet zo. Want Maria was 17 en Jozef ja. was 19. Maar ze zijn altijd heel oud afgebeeld. Ja, ja, ja. Zo van, oh, ze zijn al volwassen. Maar dat klopt dus eigenlijk helemaal niet. Dat klopt niet. Nee, maar nee. Moest, het moesten wel ouderwijze mensen zijn... om dit kind te kunnen begeleiden. Ja, dat ja, leid, ja, precies. Ja, ja, dat lijkt he, het verhaal. Het, het, het, het, het volwassen, want als je kinderen neerzet... ja, wie gaat het dan nog geloven? Hè? Zo, zo. Hm. Denk dat toen de beeldspraak geweest <laughs> moet zijn. Dat weet ik ook niet zeker natuurlijk, maar... Ja. Geweldig, wat doet het jou, die, die kerststallen? Want je houdt er dus heel veel om je heen, het hele jaar. Het hmm. um. Dat is een passie, hè? Dat is, dat, ja, de, de, de, de, de verzameling is een passie. Ja. maar het verzamelen zelf. Ja. Ik ben wel christelijk opgevoed, mm -hmm. dus echt wel, maar uh, ook al heel zwaar protestant. <laughs> Dat heb ik gelukkig wel losgelaten. Maar dan sta je wel op de goede plek nu. Ja, precies. Hè. Ja, dat ja, dan ja. weer wel. We, we hebben hier op die katholieke hele stallen. Die katholieke hier, hè. stallen erin te schuiven. Ja, ja, dat, dat, ja toen ik de eerste. Een ecumenische tentoonstelling. Uh... Bijna, hè? Ja, toen ik de eerste stallen naar binnen bracht hier in deze kerk, dacht ik gelijk aan de Beeldenstorm. GELACH <laughs> Oh jee, mijn op. Ja, dat is, maar zo ben ik opgevoed, hè? Totaal. Ja. Want, taal, ja. uh, want uh, dat mijn familie, dat ik naar die kerstallen keek en dergelijke, nou, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling hoor. Dat mocht eigenlijk niet. Nee, hè? We mochten bij die tante wel op bezoek, maar dat was ook eigenlijk alles hoor. Ja? En dat jij stiekem zo'n wijze naar voren schoof, uh, dat wisten ze niet. Nee, nee, nee, nee, dat, dat, dat ging er niet in. Maar de, ik, nee, ik, ik, ben wel, ik ben wel geloof ik opgevoed, uh, maar op mijn eigen vrijzinnige manier. Ja. En uh, uh, ja, ik vind daar wel een beetje aansluiting in bij, uh, bij de dominee hier. Die, die is wel heel, heel, het is wel een hele leuke gemeente, hier in de protestantse gemeente. Ja, ja. En het is niet echt van... hé, uh, hey, bijbel, bijbel, bijbel, bijbel. Nee. nee, het is echt van, hé, hey, uh, de bijbel is kennis. Ja. Maar uh, iemand die heel veel kennis heeft, is die wat? Nou, ik vind het dus eigenlijk van niet. Ik vind iemand die kennis heeft, is prima. Maar iemand die de kennis kan... Toepassen uh -huh. op de juiste menselijke manier, die heeft wijsheid. Ja, mooi. En het gaat, en het gaat in de wereld niet om, om kennis, maar het gaat in de wereld om wijsheid. Ja. ja, en daar is vandaag, en dan inderdaad de komende weken, want tot, tot wanneer is de tentoonstelling. Uh, nou, van de 6 tot de 6 dus tot 6 januari. 6 januari, ja, drie ja, zes koningen. koning. 6 januari is op, is op maandag, dus is die sowieso dicht. Dus eh. Uh, uh, de vijfde. De 5e januari ja, is het de laatste. De dag. blijde boodschap wordt dan vertoond. En wat kost het om te gaan kijken naar jouw prachtige stallen? Uh, het is uh, 1,50 euro. En, uh, dus dat is heel <laughs> goedkoop. Hè. Ja. Maar het komt heel te goede aan uh, het kerstpakkettenproject uh, in Zandvoort. Oké, okay. wat is het kerstpakkettenproject in Zandvoort? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik zelf ook niet precies. <laughs> Zo te horen heeft het te maken is met... Is dat van Michel Vaas? Ik sorry, ik weet geen namen daarin. Nou die, die heeft een die heeft namelijk een kerstpakketproject... Uh, actie project, ja. Die, die zorgen dus voor de mensen die uh, ja, het, minder, het, het goed minder goed hebben. En uh, ja. daar maken ze hele mooie ja, ja, kerstpakketten, kerstpakketten voor. voor zodat ja. ze met, oh, met de kerst ja. allemaal lekkere spulletjes in huis dat hebben. een ja. mooie spulletjes. de kerk. Oh, dat doet de kerk. Dat dan kerk dan zal dat niet dan. van hem zijn. Ja, dat, nee, zal nee, maar, een andere... ja, dat zou best kunnen. Want de kerk oh. heeft het ook weer van iemand. Maar, eh, eh, oh, okay. dus dat is, ik weet niet. Oh, die visie, werken misschien samen. Geen, ja, De kerk geeft dat geld weer aan iemand die kerstpakketten verzorgt. Dus des te leuker, lieve mensen naar de toonstelling nou, van Kees gaan kijken. Ja. En niet gepast betalen. Uh, nou, gewoon nee. te veel oh, geld neerleggen. Er is, er is gelukkig... vorig jaar hadden we heel veel bezoekers. hebben vorig jaar 2000 bezoekers gehad. Jo, Zo! Uh, daar waren natuurlijk alle scholen bij. Die komen natuurlijk ook dit jaar weer. Ja, ja. Er is nu een kinderdienst. We uh, uh, kijken, dat de huizen komen. Uh, maar vorig jaar waren er dus 2000 bezoekers in totaal. Maar er waren maar uh, uh, 1200 uh, betalende. Bezoekers. Er waren er heel veel ja. die uh, geen gepast geld hadden. Okay. En ik had ook geen pinapparaat vorig jaar. En ja, uh, nee, ook niet je dat ze je... zeiden: laat maar zitten, 2 euro. Oh, dat, dat, oh, zitten. Dat, dat, dat zeiden er ook regel, regelmatig ja, mensen. Maar, maar je maar, zegt: ook, ik ook had, had geen. geen ik geld meer. Ik had geen pinapparaat. Is dat er nu wel? De kerk heeft een pinapparaat. Kijk, dat uh, is goed nieuws. Ja. Dus het Goh. gaat nou, als je een pasje hebt, kan je niet meer zeggen, ik heb geen geld meer. Nee. Want dan kan je daar bij de kerk kan je pinnen. Bovendien, voor zo'n goed doel, dat, uh, dat is toch de kerstgedachte ah, die we ja, dan, nu nee, dan de moeten dragen. De kerstgedachte die erin zit, dat vind ik zelf ook. Ja. Uh, en, maar het is niet alleen de kerk die het doet. Hè. Er zijn meer organisaties die daarbij aangesloten zijn bij die dingen en die gezamenlijk dat doen. Dus ik ben niet de enige. Daar. Nee, tuurlijk. Maar ja, ik, ik, ik moet alleen wel even een waarschuwing eruit gooien, denk ik. Want ik, ik kan me nog zo goed herinneren. De eerste keer dat ik bij jou kwam. en Ik, ik viel van de ene verbazing ja. in de andere. Ja. En wat jij allemaal niet weet en vertelt aan de mensen. En hoe het er allemaal uitziet. En net wat jij zegt, Beb. Die hele kleine miniatuurkerststalletjes. Ja. De, de pracht en praal. Je had toen ook zelf een, een kerstdorp gebouwd. Uh, staat hij er ook weer? Ja, ja Yorama, fantastisch, ja. fantastisch. Je, je wordt zo. Ik, ik heb helemaal niks met kerst, hè? Maar sinds ik bij hem ben geweest, uh, <laughs> uh, ik, ja, ben ik helemaal gegrepen door die kerstallen. Want het is zo mooi om dat bij elkaar te zien. En ik vertelde ook laatst aan Kees. Ik, ik ben onlangs met mijn dochter in, even een weekje naar Spanje geweest. En uh, toen we de winkels gingen zei ik... Hey, luister, let even op. Hè. Als je hele leuke kleine kerstalletjes ziet, ja, ja, ja. laat me even Leuk, weten. Hè? Want dat kunnen we dan voor Kees meenemen, weet je wel. Leuk, ja. Dus jij vertelt er het is... ook bij daar, als mensen komen... Ja, ja. Alleen, jij bent er dan in het weekend niet bij. Gaan de anderen dan. Uh, ja, die weten die ook Ik neem nemen veel dat veel, van hoor. jou ja, over. Ja, ja, ja. Het is ook wel heel veel hoor. Mm. Ja, ja, ja. Het wel. is nu ook zo heel leuk dat in de Protestantse kerk. je mag bij een, nooit naar bij een orgel. Dat mag je niet. Maar ik heb boven nu ook kerstallen staan. En mensen mogen oh. dus nu ook. Oh. Bij het orgel? Oh. Bij het orgel. Heel bijzonder. Oh, dat, dat is, is ook zeker heel bijzonder, bijzonder. Nou, dat, dat, ja. dat uh, En dat, dat is dan weer, dan? weer werkelijk uh, van miniatuur tot. Mensen de grote ja, Ik moet er ja. alleen bij zeggen dat ik mijn kerstal van 0,3 millimeter kwijt ben. Oh, <laughs> jo, dat kan meen ik niet je meer vinden. niet. Ik heb van een heel dierbare vriendin... Heel lang geleden een soort zilveren bol gehad. Helemaal open gewerkt. Een mm. korf. Van, met een, met een, nou, daar zit een hele tentoonstel, een hele kerststal in. En dat is werkelijk millimeterwerk. Nou, je weet waar je hem kan brengen. Heb. Ja, ik wou zeggen dat ik, ja. zit, ik vind ja, het niet maar, Als je moet je, je biek kwijtraken, Kees. <laughs> het is dat ik er zelf zo op gesteld ben. Maar ja, werkelijk, ik, ik ja. moet hem maar in mijn testament zetten. Want ja, daar nou, laat ja, dan het Dan moet ik ja. naar jou ja, toe. Ja, ja. Ja, geweldig. Oh, er zijn, zijn nu al... Er komen natuurlijk ook... Op, nou, misschien de deur, kun je hem je beschikbaar open, stellen. He, de ja. dat, je, dat je hem na de, kan na kan de tentoonstelling nog. weer ophaalt. Ja, dat kan ook nog. Oh, dat kan ook hoor. Het ja. is wel, ja. wel iets heel bijzonders. En als ze luistert, Hennie. Nou echt, ik ben er nog altijd heel blij mee. Nou, kijk eens <laughs> aan. Mooi, nou. mooi, mooi. Nou, mooi. wij praten nog één door. keer... Uh... Oh, ik oh, je gotcha, nog, sorry. Nee hoor, nee. nee, nee. Ik bedoel, uh, jij en ik praten na de uitzending even door. Oh, over zo. die ene kerstal die, ja. uh, die ik jou misschien nog ga brellen. Hij is zo groot Zo Oh, Nog één okay. keer uh, ten laatste uh, de openingstijden melden ja. en uh, voor vanavond uh, de opening is iedereen welkom of ja, iedereen jij? is gewoon welkom. a AE Nee hoor. Oh, oh nee, vanavond niet. Nee, de receptie, nee vandaag oh, vandaag je vandaag. is gratis, geven. gratis. Dat is allemaal vandaag. Ja, dan gaat iedereen vandaag. Ik denk dat de burgemeester dat erg leuk gaat vinden. Ja. Dat hij gratis naar binnen mag. Ja. ja, nou, ik denk dat dat het wel los zal lopen, maar uh, nou. Ik verwacht heel veel uh, toerisme. Het is midden in het centrum. En, ja. uh, dus ik verwacht best heel veel toeristen. Dat denk nee, ik ook wel. Een hele mooie centrale ja. plaats. De ja. opening is vandaag, vanmiddag. Om half vijf. In vijf, inloop, vijf uur opent uh, de burgemeester het. Uh, en vanaf ja. dan is iedere, nu dus door tot zondag. En vanaf dan iedere week van woensdag tot zondag. In de protestantenkerk, Kerkplein 1. Entree uh, 1,50 en zoveel als u ervoor over heeft. Ja, dat klopt. Het, het is, uh, het, iedereen denkt altijd Kerkplein. De het, het is kerkplein, de poststraat, hè? He? Maar het is de poststraat. Officieel ja, ja, wel. Poststraat ja. 1. Ja, ja. Ja. Maar ja, je moet aan wel, het kerkplein. Je ja. moet wel heel erg naar die kroegen lopen loeren. Wil je hem niet zien in je hoofdkijken? Nee. Ja. <laughs> <Ja. laughs> nou, heel veel dank, Wikkees, voor al je inspanningen... dat je dit met ons wilt delen. Een heel bijzonder verhaal. En uh, nou, eigenlijk hoop ik je ieder jaar weer even te zien. Dus uh, nou. we gaan weer kijken. En uh, ook bedankt voor dit interview op jouw hele drukke dag. Dus lieve luisteraars... Naar de kerk. De protestante kerk, Voor de absolute blijde boodschap. <lacht> ja, ja. Dankjewel. Dankjewel Kees voor je komst. We zijn weer helemaal op de hoogte. En we gaan meteen door naar het volgende rubriekje. Dat is het liedje van de sidekick. En dat sluit heel mooi aan op dit onderwerp. En ik denk dat het een van de laatste kerstliedjes is. Die we in dit programma gaan spelen. Verwacht ik zo. Uh, het liedje van de sidekick van Beb. Driving nee, dat... Home for Christmas, Chris Ria. En eigenlijk, oh, en dat wacht komt... even voor, wat er komt wat aan geloof. ik. Ja, nee, dat komt, uh, dat, dat komt ook eigenlijk. Ik heb hem gekozen omdat ik in oh. mijzelf besef dat Verheugen het allerleukst is. En zo in je auto. Ik heb natuurlijk vroeger een heel ander ja. leven gehad. Ik zat op de weg met een drumstel achterin. En dan Driving Home for Christmas, dat was eigenlijk het hoogtepunt was zo'n avond. Ja, echt? Ja, echt. ja lekker ja, echt. naar echt huis. Ja, ja mooi, mooi yeah. mooi. Yeah. Nou daar komt de bed. Van de zeik opsier. Ja, het ben Just the same Driving Home for Christmas, Chris Ria, op verzoek van Beb En uh, ja, het waarom, dat heeft ze ons uitgelegd. Uh, we gaan even naar een nieuwtje luisteren, denk ik. Hebben ja, we nieuws? Ja. Nou, het nieuws is, uh, we hebben hier natuurlijk in de studio de afgelopen tijd... Uh, Andor en Bettina Sandbergen ontvangen. Yeah. Zij hebben alles verteld over hun dochtertje Carmen. Dat helaas uh, afgelopen februari is overleden. Maar nog werkelijk heel oud is geworden. Relatief voor een kindje met een metabole ziekte. Um, serious request: De DJ's die ieder jaar in het glazen huis ergens gaan staan... Uh, zonder eten, dacht ik, om geld in te zamelen voor een goed doel... hebben dit jaar als goed doel gekozen Metakids. En um, dit jaar staan ze, dacht ik, in Zwolle. Maar dat moet ik eventjes uh, na... Ja, staan in Zwolle. Um, en de, de, de dj's, die zijn Wijnand Speelman, Barend van Delen en Sofie Heikema... Um, en die Wijnand Speelman die is um, in november al gaan lopen... van Hilversum naar Zwolle. 86 kilometer heeft hij gelopen. Daar haalde hij al 200.000 en 10 euro mee op. En nu, en het is werkelijk twee weken voordat het gaat starten... is er al... 1 miljoen binnen voor metakids. Dus dat vind ik werkelijk heel prachtig nieuws. Ik denk dat Ander en Bettina uh, daar ook helemaal van op de hoogte zijn. Dat geld is nodig voor onderzoek, voor gentherapie, voor medicijnen. Uh, metabole ziektes zijn ziektes waar, uh, waarin een DNA fout in het kindje is. Waardoor de energiehuishouding niet goed werkt. Dat heeft heel veel gevolgen. Van uh, wat handicaps tot uh, zeer ernstige beperkingen. Helaas is het altijd dodelijk. En zoals Carmen nu bijna 12 jaar is geworden, zijn Andor en Bettina bijzonder gemotiveerd om te zeggen van daar moet gewoon meer gebeuren, er moet meer onderzoek komen, er moeten meer medicijnen komen. Um, en wie weet, daar gaat Serious Request dit jaar een steentje aan bijdragen. Er is al 1 miljoen binnen. Ik vind het fantastisch nieuws. En zeker om dit mooie pre-kerstprogramma mee te beginnen. Zeker weten. En als we elkaar kunnen helpen... moeten we dat zeker doen. Hoog. Billy Swan I Can Help. Gaan. Hij kon er geen genoeg van krijgen Wat liedje. Wel een leuk liedje. Ja. Hij kan helpen. Ja. ja. En helemaal uh, als we bedenken wat we allemaal kunnen betekenen... voor uh, de kindertjes met een metaboolziekte... waar dit jaar uh, voor ingezameld nou, wordt. Vreselijke ziekte. Ja. Um, is even denken, want uh, we waren natuurlijk het afgelopen uur... een beetje in met feestdagen bezig in de feeststemming. Het is vandaag uh, de dag dat Sinterklaas is heen gegaan. Letterlijk, letterlijk en figuurlijk. <laughs> het is oh, een sterfdaad. Je zit weer ook weer te lachen. Oh, yeah. ja, nee. Nou ja, jeetje, ja. Mina. Het is, is uh, geleden. hoe oud is die geworden? Het is, ja, het, is, het, is, het is hoe lang geleden? Twee, t, 2000 jaar geleden? 1700 jaar geleden. 1754 jaar geleden dat oh, hij ja. is overleden. Ja. Op 6 december. En dat is ook de dag dat, uh, dat, hij, dat hij ons ieder jaar weer verlaat. Um, ik wil toch eventjes... Uh, het Sinterklaasfeest naar behoren afsluiten, want uh, we doen altijd wel makkelijk met dag Sinterklaasje, dag Sinterklaasje. Ja. Maar ik vind dat we dat echt wel een beetje met een vrolijke noot mogen mogen doen. Dus hier is en dan houden we op over die feestdagen. Ja. Uh, de, Sint, de Sint, ja, Oh nog, God, er komt, ja. ja. ja. er komt nog een heel stuk. Er komt nog een heel stuk. Ja, de conferentie straks. Uh, maar in aanloop daar naartoe. Ome Henk, met olé, olé, Sinterklaas is hier toestee. Zeg, ome Henk, gaat u weer zo'n spannend verhaaltje vertellen? Nee, we gaan nu gezellig rond de centrale verwarming zitten... en leuke Sinterklaasliedjes zingen. En hier is Sint-Nicolaas. Zijn hier nog stoute kinderen? Oh nee, daar heb je hem ook weer.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 Ik moet nieuwe schoenen en niet van die goedkope. Daar ga ik niet op lopen. Ik stop lekker watjes in mijn oren. Die stomme liedjes kan ik niet meer horen. Als jullie hiermee doorgaan, dan zal ik er op loslaten. <lacht> Ben ik daar van af Op. Die Thai -tai komt ook nog uit het jaar nul geloof ik. Maar ja, dat stop ik die kleine kinderen wel in een mik. Want mijn maag kan er niet meer tegen hoor. Sinterklaas oh, oh. voelt zich niet goed. Dat komt door al dat suikergoed en al die pepernoten. Taitai, chocolade enzovoort. Al zijn kiezen zijn al uitgeboord. het wordt een gebeten. in. Zo, daar ben ik dan let maar eens op. Een paar pepernoten voor je. kop. hier uh, uh, uh, uh. Zo, kom je eens even hier, vervelend ventje. Dan zal ik je even vol proppen met massapijn. Ik lust helemaal geen massapij. Oh ja, totvreten zal je het. <stut> je denkt toch niet dat ik al die sokken snoep oh. weer op mijn rug mee terug in de Spanje hè? <speenie>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 Ja, en zo gaan wij het eerste uur uit van EVG Rust aan de Kust. We zijn straks na het nieuws en de boodschappen weer bij u terug... met een conferentie van onze Honey. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.